En Martijn, die werden als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 In de Sint-Pieter in Rome heeft Paus Franciscus op kerstavond opgeroepen... tot het mijden van egoïsme en zelfzucht. In een korte, eenvoudige preek vroeg hij mensen hun hart te openen voor God en medemensen. Duizenden mensen onder wie veel toeristen wonen de eerste kerstmis van Paus Franciscus bij. Door sneeuwstormen zitten in het midden- en noordoosten van de Verenigde Staten... en in Canada nog altijd een half miljoen huishoudens en bedrijven zonder elektriciteit. Het winterweer heeft in totaal aan zeker 17 mensen het leven gekost.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 Het weer, in het noorden nog een bui, verder droog en vanmiddag wat zon. Het wordt 7 of 8 graden. Dit was het NOS.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 Seen and ever pining, till he appeared, and the soul felt its worth.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 The angels did say, Was to certain poor shepherds in fields as they lay. In Middagen.